8 uur, Helene Ekker met het NOS-journaal. De Bijenkorf sluit vijf van zijn twaalf winkels. De filialen in Arnhem en Enschede gaan begin volgend jaar dicht. In het voorjaar van 2016 lopen de huurovereenkomsten af... van de winkels in Groningen, Breda en Den Bosch... en sluiten ook die vestigingen. In totaal verdwijnen er op termijn 262 arbeidsplaatsen. De Bijenkorf zegt dat de winkels die dichtgaan... niet aan de kwaliteitsijzen van het bedrijf voldoen... als het gaat om de locatie en het verzorgingsgebied.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 In Buffalo, in de staat New York, is een parkeermetermonteur veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het stelen van parkeergeld. In acht jaar tijd had de monteur voor meer dan 200.000 dollar aan kwartjes uit de meters gestolen. In plaats van kapotte meters te repareren, brak de man parkeermeters open en nam de kwartjes mee naar huis. Zijn praktijken kwamen aan het licht door de invoering van nieuwe computergestuurde parkeermeters. Die bleken opvallend meer geld binnen te halen dan de oude kwartjesmachines.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 Nogmaals, goedenavond. we gaan even langs de velden beginnen in Eindhoven. PSV, go ahead. Was 1-0. niet meer. Maar is 2-0 geworden? Wordt dat 2-1? Het lijkt er even op na een vrije trap bij de Eagles op het middenveld. Maar daar zit zoete keeper van PSV dan toch bij. 56e minuut, dat is een minuut of 4, 5 geleden. Een actie bij PSV aan de linkerkant van het veld. Waar in de diepte wordt aangespeeld. De paai, de bal teruggelegd uiteindelijk richting Hilje Mark. Zo'n beetje op de rand van het strafschopgebied. Binnen het penaltygebied stond hij al. En hij maakt zijn eerste goal voor PSV. Met een droge, keiharde uithaal. Waar Room, de keeper van co -het, nou eens geen antwoord op had. Het lijkt te gelopen met een 2-0 voorsprong voor PSV. En nog een half uur op de klok. Cambuur Groningen leek bij rust al gelopen. Maar, Henk Kok... Ja, maar een wedstrijd is nooit eerder afgelopen dan de scheidsrechter voor het einde heeft gefloten. Het is nog wel 3-1 in het voordeel van Kambuur. Maar ik heb nog een aardige kopbal gezien van de Leeuw op voorzet van. Uh, ja, dat lijkt op een dupe, maar ik heb de vlag van de grensrechter omhoog zien gaan in deze situatie. Buitenspel signaleert ook een Nijhuis vrije schop, dus uh, voor Kambuur. Uh, voor, uh, voor ik heb nog een goede kopbal gezien van de Leeuw op voorzet van Kostis. En die bal ging maar net en net naast. De wedstrijd is nog niet afgelopen, maar wel 3-1 in het voordeel van Cambuur. AZ stond in Waalwijk met 1-0 voor tegen RKC Arman Arfsaroglou. Dat is nog steeds zo. 1-0 voorsprong voor AZ. Dankzij de IJslandse spits, Amerikaanse IJslander Aaron Johansson moet ik eigenlijk zeggen. Het is dus 1-0. De beste mogelijkheden eigenlijk zijn nog voor RKC. Want die kans voor Johansson, die gelijk een goal opleverde voor AZ... was ook de enige mogelijkheid die ploeg van Gert-Jan van Beek tot nu toe heeft gekregen. Voor RKC hebben we wel een goede vrije trap gezien van linksback Amieu. En die werd maar met moeite gekeerd door Esteban. Maar het was net genoeg. En nog een actie, een hoekschop van Sander Duits. Die door verdediger van Mosselveld net over de goal van keeper Esteban werd getild. Maar na 17,5 minuten spelen is het dus nog steeds 1-0 voor AZ in Waalwijk. Pointer Sisters met Jump. PSV, go ahead. Lijkt met 2-0 wel beslist, Drachner. Ja, dan zal Goet iets terug moeten doen. Dan kan dat nog veranderen. We zitten in de 67ste minuut inmiddels. En Houtkoop aan de rechterkant in de aanval. Nu gestart op links. Ja, brengt de bal eens in het strafschopgebied. Dan kan er worden geschoten en dan gaat die bal maar net naast. En is het Erik Valkenburg met zijn eerste mogelijkheid voor Goet Eagles. Hij is in de ploeg gekomen. Een minuutje of 15 geleden voor Turuc de middenvelder. Ook Rijsdijk vervangen door Lamboy. En uh, ja, kan een belangrijke speler worden natuurlijk deze Valkenburg. Hij staat niet eens al heel ver van het doel af. Het zal een meter of uh, tien zijn. Moet uit de draai schieten en dan gaat de bal naast van de huurling van AZ. Waar overigens uh, zijn contract afloopt uh, volgende zomer. Had veel uh, mogelijkheden, maar koos voor uh, Gohead vanwege Foukeboy met wie hij al werkte. Bij Sparta in het verleden liet hem ooit debuteren in ditzelfde stadion overigens. PSV moet even achteruit omdat de Eagles aandringen. Daar is Wijnaldum, de aanvoerder van PSV. Goed in oranje, maar vanavond onopvallend. En waar ook normaal gesproken toch een eyecatcher is aan de kant van PSV. En strooit met paasjes, althans dat deed hij in zijn AZ-tijd. Doet hij dat nog zeker niet bij PSV, sterker nog. Eigenlijk komt maar Herin het stuk niet voor bij de Eindhovenaren. Dat lijkt me een reden tot zorg inmiddels. Terwijl Houtkoop nogmaals op avontuur wil aan de rechterkant. maar zich stuk loopt op twee mensen. onder wie Willems, de linker verdediger van PSV. Het gaat even terug naar Rick Kiek. Breed dan naar Bruma. Die staat 5-6 meter buiten het strafschopgebied Van PSV dat met 2-0 leidt. Henk, wat is er aan hand? Het is 4-1 geworden voor de Kamburen. Het was denk ik de rechter verdediger. Ook die die bal binnen schoot. Onhoudbaar voor de doelman, bijzonder. En nou dat is wel helemaal gebeurd met FC in Groningen. Groningen wordt hier in het deelwarden gewoon afgeslacht. Het was niet eens zo'n een perspectiefrijke aanval, maar de bal die werd voorgezet vanaf de linkerkant van het veld. En toen kon er weer ingeschoten vanaf de rechterkant van de stond weer een spelervrij van Kambu. De volgezet kwam van Nukoki, die komt vanaf de linkerkant. En dan wordt hij nog even aangeraakt door veldballen en dan wordt hij getransporteerd naar de rechterkant van het veld. En dan wordt die bal in de verste hoek ingeschoten of ging hij in de korthoek, eigenlijk de, de, de, de hoek van, van, van Bizot. Maar uh, Groningen, Groningen... Groningen. Het is een bizarre avond hier in de Het kan voetbal misschien boven ze kunnen. En Groningen ver en ver en ver beneden de maat. En nu bevestigt ook de speaker dat er in elk geval Droste was die vanaf het 16-meter gebied een beetje in een vrij scherpe hoek die bal binnenschoot. 4-1. Wat doe je hier nou aan? terwijl je nog 20 minuten moet voetballen. Groningen heeft Sifkovic wel binnen de lijnen gebracht voor Kierp. die geen bal heeft geraakt vanavond. Maar ik zou er wel meer mensen kunnen noemen die vanavond bij Groningen geen bal hebben geraakt. En de instelling in de eerste helft was absoluut niet goed. Veel te lichtzinnig opgevat. En in de eerste helft heeft Groningen eigenlijk deze wedstrijd al verloren. En er wordt nog eens onderstreept bij Kambu door de vierde doel en Weer gaat Kambu weg. 3 tegen 3. De bal wordt afgespeeld naar Barto. Barto probeert Lecce te omspelen. De centrumverdediger van Groningen. Maar die bal die wordt snel opgepikt door Bizot. 70 minuten voetbal. 4-1. Desastreus voor Groningen. is de 1-0 voorsprong van AZ terecht Arnon. AZ wat twijfelend begon, hoe gek het ook klinkt. Want RKC had toen nog de beste kansen. Maar AZ kwam heel vroeg op voorsprong. En nu heeft de ploeg de wedstrijd wel onder controle. Eigenlijk AZ gelooft het wel eventjes. Speelt de bal achterin rustig rond en op het middenveld. Maar echt dreigende situaties voor de goal van RKC-keeper Jan Ceder hebben we nog niet gezien. Net wel eventjes nog een kopbal van Victor Elm. Maar die ging een meter of drie, vier naast. En wat stelt RKC dan tegenover? Nou, we hebben nog een hoekschop gezien aan de linkerkant van het veld. Met, met Romeo Castelli die die bal nam. En het was spits Aurelien Joachim. Die uh, de bal kon koppen, maar die kopte een meter of twee naast. Joachim, die uh, door RKC is overgenomen van Willem II, waar hij vorig seizoen speelde. Joachim, die ook deze week nog scoorde voor Luxemburg in de vriendschappelijke Interland tegen Litouwen. Een Interland die Luxemburg overigens won met 2-1. Maar goed, RKC nu aan de bal met Ingo van Weert, verdediger, Die gaat naar de rechterkant van het veld, naar rechtsbek Lamei. Die ooit in 2003 nog een half jaar voor AZ speelde overigens. Nu past er aan de bal rond de middenlijn. Die gaat nu helemaal naar de linkerkant van het veld, naar Damiano Schet. Maar die kan daar niet meer aankomen. Damiano Schet, de linksbuiten van RKC Waalwijk. Speelde vorig jaar nog bij de, de Rijnsburgse Boys. In de topklasse, maar werd, werd dit jaar opgepikt door RKC. En staat nu al voor de derde week op rij in de basis bij de ploeg van, van Erwin Koeman. AZ heeft de ingooi genomen en gaat nu rond de middenlijn proberen voor de goal van Sera te komen. Maar daar is de overnaam van RKC, of toch niet, nee, via een RKC-rug. Gaat die bal via de rug van, van Remy Amieu, gaat die bal over de zijlijn en kan AZ dus de ingooi nemen. Na 25 minuten voetbal in Waalwijk is het dus nog steeds 1-0 voor AZ. Hoe bevalt go Heid eigenlijk? Ja, dat heb ik volgens mij een aantal keren geprobeerd. Uh, in ieder geval uit te leggen Ronald. Het staat met 2-0 achter na 71 minuten. Maar met name in dat eerste half uur beviel die ploeg mij uitstekend. Ja, dan zie je toch dat PSV meer klasse heeft, geduld heeft en uh, ja, dan go heeft laten uitrazen. En straks moet je niet gek opkijken als er nog een derde goal gaat vallen. Nu zal dat niet gebeuren, want hij kan worden uitverdedigd met de ingevallen Lars Lamboe. Aan de linkerkant van het veld is het Antonia, die er langs wil bij het hoogte van de middenlijn bij Willems. Dat lukt in eerste instantie. Hij speelt de bal zo ver voor zich uit dat Bruma de tussenkant zit. De bal gaat naar doelman Zoet van PSV en komt dan in de middencirkel. Waar Vriens kopt in het duel met de ook onzichtbare Matafse eigenlijk. Speelde wel een rol bij die tweede goal van PSV. De eerste in dienst van de Eindhovenaar van Hiljemark. Dat is allemaal wat bleu vind ik toch van de Sloveen die deze week zo'n grote mond had. Met name zijn zaakwaarnemer had dat. Hij moest spelen, hij zou spelen en anders zou hij weggaan. Nou, toeval of niet, maar hij staat vanavond in ieder geval in de basis. Kolder wordt aangetikt door Bruma. Op een meter of 25 van het doel van PSV. En dat is recht voor het doel waar die vrije trap genomen gaat worden. En er zijn wel wat mensen... Die hier uh, ja, een kluifje in zien. Bijvoorbeeld Van der Linde die de balles uh, gaat klaarleggen. Dit is zo'n moment waar de Eagles het dan van moeten hebben. We zagen al dat uh, geweldige schot uh, van hem in de Galgenwaard op de paal. Anders had uh, daar het gewonnen op de openingsdag in de Eredivisie bij FC Utrecht. Werd toen 1-1, vorige week die knappe 2-1. Goede overwinning op Ado Den Haag. En is het nu Van der Linden of gaat u dat overlaten aan een van zijn ploeggenoten? Nederland boy stapt over de bal heen en dan gaat de bal ook over de kruising heen. Bij PSV schudt Van der Linden dus het hoofd in de 73ste minuut inmiddels. En het geloof wat er lang was op het gezicht van Fouke Boy... Dat is wel zo'n beetje verdwenen. Kijk wat de Sip voor zich uit. Hij heeft geen goed track record. Ook tegen PSV. 13 keer stond hij tegenover de ploeg uit Eindhoven als coach. 11 keer verloren, 2 keer gelijk. Dat is toch het handige van die titeltjes die ze tegenwoordig in beeld zetten. Dan heb je nog eens een verhaal te vertellen. Uitverdedigen bij Gohet. Dat weer wat meer macht heeft op het middenveld. Daar waar het ook de baas was over PSV in de beginfase van de wedstrijd. De bal komt bij niemand terecht. Ja, bij Rekiek. En dan gaat het terug naar ja, de doelman van PSV. Dat met deze voorsprong van 2-0. En nog 17 minuten op de klok. In principe, in principe, in principe. Een gewonnen wedstrijd speelt. Groningen leefde twee weken op te grote voet. Henk kop. Ja, ze hebben twee wedstrijden gewonnen en toen werd Rosanna geroepen, vooral ook door de westerse media. Maar wie Groningen de voorbereiding had gezien, die heeft ook heel veel zwakke punten moeten constateren bij FC Groningen. En die zwakke punten worden vanavond genadeloos blootgelegd door Cambuur. De stand is 4-1 in het voordeel van Cambuur. En het middenveld is weggespeeld, Twee aanvallende middenvelden in het centrum van de verdediging van, uh, van FC Groningen. En daar spreek ik over, uh, over Letje en over Botekin. Dat heeft niet half de kwaliteit van uh, Van Dijk en Kvarkman van het afgelopen seizoen. En nu komt ook nog bij Kambuur Mart Dijkstra binnen de lijn. Het is natuurlijk een geweldige avond voor Kambuur. Een mooi stadion in een oude Volkswijk. Niet modern. Doet bedenken aan Goherd, Vetkampstraat en het vroeger Oosterparkstadion. Voorzet, komt hij voorzet. Wordt net niet ingekopt. Wordt net niet geraakt door Lewin. Maar hij stond weer op de rand van de. 5 meter om die vrije schop vanaf de rechterkant in te koppen achter Bizot. Maar ik kon er net niet bij. Het is een hele leuke avond voor Kambuur. En in het bijzonder voor een aantal spelers die het verleden hebben bij FC Groningen. Nienhuis was keeper bij Groningen. En ik noem Martijn van der Laan, opleider bij FC Groningen. En Mark Dijkstra is ook nog eens een keer binnen de lijnen gekomen. Drie spelers van, uh, van FC die vroeger voor FC Groningen hebben gespeeld. En nu gaan we weer kijken naar de aanvallen van Groningen. Maar wat helpt het allemaal nog meer? Van der Velden. Het is uh, 4-1 uh, voor Kambu. Nou, Dan geven we een gele kaart gegeven. Die kaart gaat naar, uh, die naar Sherry, denk ik. Sherry bejubbelt, bejubbelt tot in de hemel. Na de eerste wedstrijd tegen NEC. Veel te snel van Sherry. Heeft zich Iris regisseur vanavond in zekere zin helemaal niet laten zien. Speelt er veel te ver achterin. Komt veel te weinig naar het strafschopgebied van de tegenstander. Daar moet hij eigenlijk de lijnen uitzetten. Het is gemakkelijk om op de helft van de tegenstander lijnen uit te zetten. Dan speelt hij een belletje over het algemeen breed. Maar Groningen zit te wachten. Op de creatieve Jerry die dieptepassen geeft, die steekpassen geeft. Veldballen is weg voor Cambuur. Uh, voor het is een 3-4 vier situatie. Wat gaat hij doen met de bal? Gaat hij hem even terugleggen op Rietsmaier. Nee, dat gaat hij niet doen. Dan gaat hij gaat hem helemaal naar Elma Krini spelen. Elma Krini ook een van die snelle middenvelders. Hij speelt hem af naar de linkerkant van het veld naar de opkomende bijker. Van gewoonte een Braziliaan, maar hij is ook, heeft ook een Nederlandse paspoort. En dan grijpt Groningen toch in op het rand van het 16 meter gebied. We hebben hem 76 minuten gespeeld. 4-1 voor Cambuur. Nou, Groningen gaat er zeker geen drie doepen meer in schoppen. Want dat heb ik wel gezien in deze tweede helft. Weinig kans, ook in die tweede helft. Groningen, één doeper van de Leeuw en een kobano van de Leeuw. Maar die ging naast. Is het erg opwindend in Waalwijk, Armon? Nou, bepaalt niet, Ronald. Want de wedstrijd kabbelt hier een beetje voort. AZ is veel sterker nu in deze fase van de wedstrijd. Na 31 minuten voetbal. 1-0 voorsprong voor AZ. En AZ gelooft het allemaal wel, lijkt het. En RKC is niet bij machten om er echt doorheen te voetballen. Nu misschien met Romeo Castro aan de rechterkant van het slagschoolgebied. Is het Joachim die de bal wil aannemen? Wordt daar weggezet. Maar dat lijkt een correcte schouderdeal te zijn door uh, centraal verdediger Leeuw. RKC mag wel een hoekschop gaan nemen. Is de derde hoekschop van de wedstrijd. Kansje gezien voor AZ nog via, via Gudelje. Nou, dat Linksachter uh, Nick Viergever goed uh, opstoomde naar het strafgebied van RKC. Die bereikte Gudelje, die bereikte Goudmonsson. En Goedmondsson kreeg de bal met een gelukje bij Gudelje... die er net niet aan kon komen, waardoor keeper Seda nog redding kon brengen voor RKC. Nu dan de hoekschop van RKC aan de rechterkant van het veld. Die bal draait in, maar daar kan Esteban die bal wegstompen. Kastelen vangt de bal op, maar die kan de bal niet onder controle krijgen. Kastelen in tweede instantie dan toch wel. Nu wordt de bal het strafgebied van AZ ingeslingerd, maar die kan worden weggewerkt. En dan mag Esteban, keeper van AZ, de bal oppikken en gaan bouwen aan een nieuwe aanval voor AZ. Na 32 minuten spelen is het in deze voortkappelende wedstrijd... dus nog 1-0 voor AZ. Van Robin Sick. Vorige week ging PSV tegen NEC rustig door. Nadat er twee ingegaan waren. Maar dat stopt nu een beetje, dacht Ja, Ik zou het rustig aan, doorgaan willen noemen. Maar meer ook niet. Je hebt wel gelijk, een minuutje of tien tot het einde. Het is 2-0 voor PSV. Geen hele grote kansen meer gezien in de afgelopen fase in de wedstrijd. Toijfonen is ingevallen, is op het middenveld gaan spelen. Naast Maher hiel je Mark nog altijd. De controlerende middenvelder bij Naldem is rechts buiten geworden. Omdat Jozef er vanaf is gegaan, maakte zijn eerste doelpunt voor PSV. Voor zijn nieuwe club. Na ja, zijn sterke seizoen, afgelopen seizoen bij RKC. Mooi moment als vervanger van Bakali. Die vermoedelijk tegen Milan volgende week dinsdagavond hier in het Philips Stadion uitverkocht weer zal gaan spelen. De combinatie bij PSV, halverwege de Eagles-helft aan de rechterkant van het veld. Met Brunet en met bij dan duurt het allemaal wat lang, zitten de Eagles ertussen en krijgen ze bovendien een vrije trap. Omdat een nieuwe meneer daar, Omar Kavak, 24-jarige aanvaller, het, er wordt een overtreding op hem gemaakt. Dat is gezien door scheidsrechter Kevin Blom, die overigens een hele makkelijke avond heeft. Die vrije trap is voor Van der Linde. Bal ligt 20 meter, nou het zal iets minder zijn, 15 voor de middenlijn. Bal breed gespeeld, terug naar Van der Linde. En die heeft het hele spel dan voor zich liggen, durft niet vooruit omdat Matas daar in de buurt staat... En dus gaat het via het centrum bij de Eagles naar voren. Vriens heeft de bal, steekt aan de rechterkant van het veld de middenlijners over. Die Matavs is niet erg rap, want die gaat erachteraan zonder bal en haalt die bal niet. Dan houdt Koop met de controle die niet goed is in de aanval bij Gohet aan de linkerkant. Daar staat hij nu weer en PSV mag gaan gooien. Brunette heeft dat gedaan in de buurt van het psv strafsomgebied Aan de rechterkant van het veld, Wijnaldum nog altijd, wordt opgejaagd door uh, Kolder. En dan gaat het uh, terug naar de doelman, dat is uh, Jeroen Zoet bij PSV. Zoeken naar Matafs, verliest het duel van Friens in de winterstop. Vorig jaar weggeplukt uit het tweede helftal van FC Utrecht. Die aanvoerder was en die doet het voorlopig prima in de Eredivisie. Goede onderschepping nu van die invaller van Kavak op het middenveld bij de Eagles. En dan komt er alsnog een overtreding in het duel gemaakt met Jetro Willems. En dan krijgt PSV dus een vrije trap. Nou, misschien moeten we daar nog eens even naar kijken. Bijvoorbeeld Depay lijkt me wel iemand die uh, hitsig is om vanavond nog te scoren. heeft uh, een uh, reeks mogelijkheden en toch ook dikke kansen eigenlijk gekregen. Want tijdens de pech dat hij op de benen van uh, Rome schoot... Als het zo vaak gebeurt, een keer of 4-5 wel in deze wedstrijd... dan moet je dat toch ook bij jezelf zoeken. Dat zal Depay vermoedelijk ook wel doen. Hij had er op zijn minst eentje moeten maken voor PSV... dat nu de goals heeft van Josefsoen en Mark, Allebei dus een eerste doelpunt voor PSV. De vrije trap van Depay is niet verkeerd. En die gaat erin ook. En zo heeft hij zijn doelpunt te pakken. Memphis Depay. Zeg maar Memphis, want dat staat op zijn shirt. Hij beslist de wedstrijd in de 83e minuut met een behoorlijke streep. Langs de muur en dan zit die doelman, die Eloy Roon. Nogmaals de complimenten, maar hij zit er wel aan, maar niet genoeg. En zo staat het 3-0 en dat past eigenlijk wel bij de krachtsverhoudingen in het grootste gedeelte van deze wedstrijd. Hoewel ik de Eagles ook wel een doelpuntje voor de moeite had, dus de punt 3-0. Zit die uh, kan Burg Groningen naar die 4-1 helemaal op slot, Henk? Even, ik kijk even naar veldbal. Veldbal is naval van Kampio. Wordt er een straskop toegekend? Nee, geen straskop. En Nijhuis had daar aardig zicht op. Het was een buitenling van veldballen in het 16 meter gebied En Bizot zat wel aan de bal. En die zat op een correcte wijze aan de bal. En ik krijg dus geen strafschop. Nijhuis loopt nog even naar veldballen toe. Johan, het is 4-1, zal hij wel gezegd hebben. Een hoekschop, daar moet je er ook tevreden mee zijn? Misschien wel, hè? Maar uh, de spelregels uh, schrijven nu één keer voor. Als een speler tegen de grasmat wordt gegooid door de keeper... dan is het gewoon een strafschop. Maar Nijhuis heeft het anders geïnterpreteerd. En dat is een goed recht. Arbitrair is het misschien ook wel. Maar, nou, geen strafschop. Een hoekschop voor de Dukoki. Die gaat dan nog naar de linkerkant van het veld. iedereen erin blijft staan, gaat die bal net voorbij de tweede paal. En dan mag Kampbuur opnieuw aan de andere kant een hoekschop gaan nemen. En FC Groningen dan. FC Groningen heeft wel wat aangevallen in die tweede helft. Maar heeft nauwelijks kansen weten te creëren. Ik heb één doelpunt gezien van de Leeuw. De Leeuw was wel een verbetering in de spits van de aanval ten opzichte van Texera. En ik heb nog een kopbal gezien van de Leeuw naast. En dat geeft meteen ook het probleem aan. Eén van de problemen bij FC Groningen. Ze hebben in zekere zin geen spits. Zeefuik zit amper bij de selectie. Niet, niet altijd. Texera is geen spits. En de Leeuw is het ook niet. Die moet vanuit het middenveld komen. Komt de hoeskoop weer? Kan hij nog opgevangen worden op de rand van de 16? Is het Hens? Nee, het is geen Hens. Sifkowitz kan de bal meenemen. Hij heeft hem afgespeeld naar de linkerkant. Maar Van der Velden kan het allemaal niet belopen. En dan wordt die bal door Rietzmaijer teruggespeeld naar de doelman van Kambuur. En dat is Nienhuis. Nienhuis met een verre lange trap richting het hart van de verdediging van Groningen. Daar springt Barto. Die wint het kopduel. Is er een overtreding begaan? Je hebt wel, zegt Nijhuis. Barto springt tegen Bortekien op. Op een onreglementaire wijze en mag Groningen een vrije schop gaan nemen. Maar waar krijgt Groningen hier vanavond een pak slaag? Het staat in één keer weer met beide voeten op de grond. En 4-1 zegt niet dat het geflatteerd is, want het is helemaal niet geflatteerd. En gebruik alsjeblieft niet het, ja, het, het, het, het excuus dat het hier om een kunstgrasveld gaat. Gebruik dat excuus alsjeblieft niet, trainer Van der Looij. 4-1 voor Cambuur. ...van Petty en de Heartbreakers met Refugee. We gaan naar PSV. Go ahead. Beslist, we maar niet mee. Twee minuutjes nog en dan kan PSV gaan genieten. Of in ieder geval gaan toeleven. Naar die wedstrijd tegen AC Milan. Komende dinsdagavond in dit stadion. Maher aan de linkerkant, halverwege de Go ahead helft. Had een tikje gekregen van de fanatiek ingevallen Erik Valkenburg. Die meteen wil laten zien. Dat hij een versterking is voor PSV. Goede actie van Depay, bijna bij de achterlijn. En uh, speelt zijn tegenstander dan zoek. Krijgt ook een vrije trap mee van scheidsrechter uh, Kevin Blom vanavond. En dat zou dan wel eens een uh, momentje voor PSV voor het doel kunnen opleveren. De Lamboy met de overtreding. Ik moest even kijken. Maar hij is ook uh, ja, enthousiast binnen de lijnen gekomen. Vorige week was hij deel van de ploeg die won van Ado. Hij moest toch ten koste van Rijsdijk op de banken plaatsnemen. Dat zal hem niet bevallen zijn. Willems gaat de schieter vanuit. Misschien wel de derde lijn. Dat lukt niet. En Houtkoop neemt over. Er komt geen heren teffen omdat Brunette, hoofdte van de middenlijn, goed ingrijpt bij PSV. En via de rechterkant nu komt Wijnaldum. Vel op de huid gezet en is de bal dan weer kwijt. Moet terug bijvoorbeeld naar Schaars in de middencirkel. Schaars ingevallen voor Hielienmark. En die zal fit zijn voor die ontmoeting met Milan. Vanavond nog even in de coulissen gebleven. Lange tijd althans. Maar hij zal gaan, gaan spelen. Net zoals dus Bakali normaal gesproken. Maar dachten we dat vanavond ook niet van Jisoen Park? Die toch op de tribune moest plaatsnemen. Bruma voor PSV. Breed naar Riki We In de slotberuut al ruimschoots zitten. De hoogte van de middenlijn schaars met het balbezit. Komt er nog geen steekpaas bij PSV. goede aanname van Depay. Speelt daar voor, even zoek op het middenveld. Maar in meters schiet PSV er niet zoveel mee op. Wel een mooie actie. Dan bijna Wijnaldum gevonden met een paasje. En dan toch de Eagles aan de rechterkant van het veld. Met de ingevallen spits Kavak. Hij is de bal nu kwijt. Hij heeft hem ingeleverd bij Overgoor. Dan gaat het naar de linkerkant in de defensie van de bezoekers naar Schenk. De van Ajax 2 terug naar Schenk. Krijgt de bal van Houtkoop aan de linkerkant. Wat voor de middenlijn. Ik denk dat het ook wel kan leven met deze 3-0 stand. Een nederlaag. Daar kun je misschien als voetballer nooit mee leven. Maar van tevoren weet je dat het een zwaar karwei wordt om hier te stunten tegen PSV. Dat toch niet zo swingend was als de afgelopen wedstrijden. En het zal tegen Milan... Wat dat betreft vanaf de eerste minuut wel beter moeten om een kans te maken tegen de Italianen. Balbezit bij de Eagles. Rechterkant van het veld. Balverlies van Kavak. Met wat pijn en moeite zorgt Gohet ervoor dat PSV er niet snel uit kan. We zitten in de extra tijd al een halve minuut. Er komt nog anderhalve minuut bij. En PSV tegen de Eagles is 3-0. Is dat rust in de Waalwijk, Hamer? Nog niet, maar ik zou het bijna gaan hopen, want er gebeurt zo ontzettend weinig. Het is, het is zomeravondvoetbal uh, lijkt het wel. AZ uh, gelooft het nog steeds, maar die creëren ook niet zo heel veel kansen. En RKC, dat lukt gewoon niet. Net nog weer een hoekschop gezien, maar dat levert ook niks op. Wel een vrije trap van Kastelen een minuut of tien geleden. Maar die ging tien meter over de goal, bijna in het uitvak. Dus dat levert ook niks op. Nu is het wel rustig, dus zegt fluitscheiziger Danny Makkely voor uh, de rust in Waalwijk. En de stand is dus 1-0 in het voordeel van AZ. En de slotfase van PSV, go-ahead Eagles-Rachmark. Nou, misschien nog een keer de Eagles dan voor de eerentreffer. Houtkoop bij de middenlijn terug naar Schenk. Ik denk dat de Eagles de schade ook wel beperkt willen houden. Met 3-0 kun je best thuiskomen in Deventer. Maar als het naar 4-0 wordt. Of 5-0. Nou, dat zal niet meer haalbaar zijn, maar dan ziet het er allemaal toch net wat dramatischer uit als dat het in grote delen van de wedstrijd is geweest. Lamboy aan de linkerkant. Komt er nog een aanval met Houtkoop op de punt van strafschopgebied zo meteen als hij tenminste langs Brunette komt, want die verdedigt bij PSV hij is de rechtsback. Houtkoop nog altijd. Met de bal in de voeten komt er niet doorheen, ook al omdat Toyfone nu mee verdedigt. En toch gaat de bal nog richting het strafschopgebied, maar het kolder is vorige week man van de winnende goal. Terug dan naar Lamboy voorzet. Nee. Ah geschoten tegen Willems. En dan is Willems de baas in het duel dat volgt. Dus Nalden, de volgende TSV'er die in balbezit komt. Gaat erbij Schenk voorbij. Is dan behoorlijk diep al op de helft van de Eagles. Zit aan de linkerkant van het veld. De vrijheid bij de Ramme maar zou je zeggen voor een slotakkoord. Maar dat wordt voorkomen. Er wordt geschoten, maar Mafuna Amefor zit ertussen. En dan blijft Depay nog even liggen bij PSV als blond blaast voor het einde. Het is toch niet te hopen. Voor Memphis Depay, de maker van de 3-0, dat hij bij dit schot nog een blessure oploopt die serieus is. Want ze kunnen hem tegen Milan komende dinsdagavond dus in ditzelfde theater goed gebruiken. Hij zit nog altijd op de grond. Nou, maar ze informeren of dat serieus is na afloop. 3-0 winst voor PSV op Goethe Eagles. Vorige week maakte Ronald Koeman zich nogal druk bij een 4-1 stand. Veel blessure Hoe is het bij 4-1 bij Cambuur Groningen blessure tijd, Nou, we moeten nog ongeveer 50 seconden spelen. Er is 4 minuten bijgekomen. Er zijn al eens ruim 3 minuten voor om. En het Cambuurpubliek publiek dat vierde zojuist nog eens een keer geweldig op met een geweldige poeier van Dijkstra. En dat scheerde maar raaklings over, over de lat. Nou, Groningen mag nog een aanval opzetten, maar dat zal allemaal niet meer baten. Er moeten nog ongeveer 30 seconden worden gevoetbald. En Groningen is vanavond door Cambuur gewoon op de pijnbank gelegd. En dat zal nog heel lang pijn doen in, in de stad in Groningen. Nou, dan krijgen we nog een schot van Sherry. Dat is ook symptomatisch voor de wedstrijd. Hè? Die raakt gewoon de reclameborden boven het doel. Nou, het doel is uh, hoog. De lat die zit op 2'44. En de reclameborden die zijn op 10'15 meter. Een geweldige prestatie van Sherry om in elk geval die bal zo, zo, zo hoog over te schieten. Groningen heeft vanavond een lesje gehad van Kambu. Nijhuis heeft voor het einde van de wedstrijd gefloten. Het was organisatorisch een puinhoop bij FC Groningen. Zeer zeker in de twee eerste, eerste helft. En ik moet alleen nog even denken naar het herhaalde kopkomen van de centrumverdediger Martin van der Laan. Er werd hem geen strobreedte in de weg gelegd. En ook Leeuwin stak dus een paar keer het hele veld over. Gewoon over de lenteas. Kan geen tegenstander tegen. Niemand deed dat aan bij FC Groningen. Ze keken alleen maar 4-1 heeft Groningen verloren. Niet geplateerd. En Van der looy of de assistent trainer van FC in Groningen. Geen excuus wat betreft het veld. Het is een kunstkrasveld. Groningen is gewoon over de knie gelegd door Cambuur. En Cambuur twee wedstrijden lang niet gescoord. Maar nu lekker, lekker vier doelpunten. En dat geeft White, Lodewegers en zijn assistenten. Dat geeft ze gewoon moed. Derde, goede competitiewedstrijd van Cambuur. Ik heb van ze genoten, zeer zeker in de eerste helft. Op alle fronten beter, onbevangen, lekker agressief gespeeld. Ook beter positiespel dan FC in Groningen. Groningen ja. Ja, ja, Groningen is daar waar het eigenlijk hoort te staan. Met beide voeten op de grond. Twee wedstrijden zitten erop. PSV Go Ahead Eagles werd na 0-0 ruststand 3-0. En Cambuur-Groningen was bij rust 3-0 en de eindstand 4-1. Het is rust bij RKC AZ, ruststand 0-1. En de late wedstrijden zijn over een paar minuten... NEC tegen Pek Zwolle en Rode JC tegen Vitesse. De is en het EK in, Be in België in Boom begonnen met een 6-0 overwinning op Ierland. Maartje Pouwen en Ellen Hoog scoorden allebei twee keer, maar de productie kwam traag op gang. Bij Rus was het pas 1-0. Daarna begon het pas echt te lopen, vindt ook Ellen Hoog. Ja, dat was zeker lastig. Ik denk dat het ook zelf een beetje moeilijk maakte. Dat ze ja, dus denk de spanning nog een beetje van de eerste wedstrijd op het EK. Maar ik denk dat de tweede helft heel goed gespeeld hebben. Veel gecombineerd en veel kansen gecreëerd. Corners gehaald. Dus ik denk uiteindelijk dat we tevreden mogen zijn hoe we ja, het geduld hebben bewaard. Ja, Maarten Pauwme scoorde de eerste in de eerste helft. Jij scoorde die tweede belangrijke goal hè? Ja, ik was ook wel dat was wel een goed moment. Want daarna zag je dat we los waren en dat we er voor overheen gingen. Maar wat ik al zei, we hadden wel het geduld en het vertrouwen in dat die tweede goal snel ging komen, ook in de tweede helft. En uh, ja, we hebben tot het einde wel vertrouwen in gehad. Ja. Is het toch lastig zo'n eerste wedstrijd op zo'n Europese kampioenschap? Ja, zeker. Altijd wel lastig. En we hebben een aantal nieuwe speelsters die, nog no speelsters die nog nooit het toernooi hebben gespeeld. Dus ja, dat is altijd wel even spannend en even afwachten hoe dat begint. Maar ik denk, see, dus dat, dat zag je wel in de eerste helft. Maar in de tweede helft hebben we ons echt, uh, we, we hebben gewoon goed spel gespeeld. Met, uh, met, uh, zeker met plek voor verbetering. En dan het hoofdpunt van de wedstrijd. Jouw, jouw tweede doelpunt, schitterende goal hè? Ja, mijn ja, dank je. Ja, ja ik uh, was ook wel blij. Uh, ik zag net een gaatje. Nee, nee maar het schoot gewoon lekker. Ik mikte niet. Ik schoot gewoon een goal en uh, hij zat er lekker in, ja. Even over het veld, hè? Want ik hoorde af en toe wat speelsters een beetje klagen. Het, het is niet zo'n goed veld, geloof ik. Ja, ik vind het een lekker veldje. Het is, uh, voor een spits is het lekker, want het, het hobbelt een beetje. Dus je ja, kan dat bedoel toe. ik juist? Ja, precies. Ja. En, uh, het is lastig met de corner. Met de cornerstop is het een beetje moeilijk. Maar uh, niks te klagen hier. Het is hartstikke een mooi stadion, goede sfeer. En uh, ik vind het een lekker veld, dus uh, we klagen niet hoor. Heeft zo'n wedstrijd nou veel kracht gekost? Um, Omdat het in het begin een beetje moeizaam ging? Ja, misschien in het begin wel, maar ja, we zijn zo ontzettend fit. We hebben zo hard getraind dat het uh, wel wat kracht heeft gekost. Maar zeker niet uh, dat het, uh, dat het uh, in onze benen zit of zo. Dat niet. En voor jou lekker beginnen. Eerste wedstrijd, twee keer scoren? Nu op naar morgen. En dan zijn Ellen Hoog in gesprek met Tim Steens. Shoulder. FC Volendam heeft in een spectaculair duel gewonnen van Fortuna Sittard. De ploeg van trainer Hans de Koning werkte twee keer in achterstand weggemaakt in de slotfase. Ook nog 3-2. We hebben het over de Jupiler League overigens. Robert Muren was opnieuw de gevierde man bij Volendam. Hij bracht de laatste twee treffers van de Burgers op zijn naam. Muren staat daardoor na drie duels al op zes competitiedoelpunten. Fortuna eindigde met negen, want Johan de Buur, Boer en Kevin Kis... werden allebei uit het veld gestuurd. Het was de eerste nederlaag van dit seizoen van Fortuna Sittard. Volendam is nu met zeven punten, nog ongeslagen... en staat op de tweede plaats. koploper Dordrecht die heeft negen uit drie. Sparta-Rotterdam won ook nog van VVV Venlo, 1-0 e en Emmen. En Den Bosch speelden een doelpunt... Loos gelijk. De late wedstrijden gaan we nu naartoe. NEC, Pek Frank Wielaert, eh, die trainer van NEC. Daar werd heel veel over gepraat vorige week, maar hij zit er nog steeds. Hè? Ja, het bericht eh, aan het einde van de week was zelfs... Alex Pastoor zit gewoon op de bank bij NEC. <laughs> Ja, dat, zijn al van dat die geeft briten, wel vertrouwen denk... zo'n bericht, hè? <laughs> ja, inderdaad. Als je Alex Pastoor bent en je leest, dat, denk je van, nou, hoe lang zou dat nog duren? Maar uh, ja, goed, hij heeft een onderhoud gehad met uh, Edo Ophoff en de financieel directeur bij uh, NEC. En uh, wat daar allemaal gezegd is, daar hebben ze een perscommuniqué over naar buiten gebracht. En daarin stond helemaal niets. En dat is ook precies wat ze erover gezegd hebben. Helemaal niets. En uh, de geruchten hier in en om het stadion zijn... Dat het eigenlijk niet uitmaakt wat NEC doet tegen Pek. Maar dat Alex Pastoor zijn dagen in Nijmegen hoe dan ook geteld zijn. En uh, dat daar dus een andere oplossing voor moet worden gezocht. Nou dan zit je lekker op de bank als je tegen Pek zwollen mag. De ploeg die uh, wel in vorm is. Twee wedstrijden op rij heeft gewonnen. Zich de trotse medekoploper in de eredivisie mag noemen. Uh, nu nog even niet, want uh, daarvoor moet eerst vanavond weer gewonnen worden tegen NEC. Maar gezien het verschil in vorm is dat niet ondenkbaar. En uh, hier in Nijmegen, als je echt een hele trouwe fan bent, dan ga je terug naar 2008. En dan denk je, toen verloren we ook van pek en daarna ging het ineens heel goed. Ja, maar zo uh, zit de wereld niet in elkaar. Dat het automatisch nog een keer zo werkt. Natuurlijk. En heel veel keuzes moet ik eerlijk zeggen heeft Pastoor in zijn elftal ook niet. Vandaag kan hij weer eens beschikken over de Deen Rex. Aan de linkerkant gaat hij uh, spelen. Daar hoeft hij dus geen jonkie in te zetten. En Loen is uh, daardoor uit het veld verdwenen. Ook een jongen uit de eigen jeugd die eigenlijk, zo eerlijk moet je zijn, de afgelopen jaren bij de selectie zit. En heeft aangetoond niet goed genoeg te zijn. En hij is ook niet goed genoeg doorgegroeid om serieus aanspraak te maken op een basisplek. Maar ja, zo'n jongen moest Pastoor dus wel opstellen. Dat zegt genoeg. Het eerste schot op doel zit erin, maar er is al gefloten. Vanaf de aftrap zoals Peck dat vorige week deed. Zo doet NEC het nu ook. Maar ja, dat schot dat hoeft Peugeot ook helemaal niet tegen te houden. Het is Paulson die hem maakt. Maar dat is uh, niet eens een statistiek. Want de overtreding is uh, daarvoor al uh, gemaakt. Even kijken door wie. Door Higden, de Engelsman. Degene die uh, misschien wel niet zou spelen. Hij was niet helemaal fit. Maar hij is fit genoeg om hier even flink uit te halen. En als ik hem zo zie uh, met dat baardje. Dan lijkt hij op een voormalige spits bij NEC, Waar iedereen hier nog heel graag aan uh, terugdenkt. En uh, Jack de Gier bedoel ik dan uh, natuurlijk, even voor de duidelijkheid. Daar begint hij nu langzaam maar zeker een beetje op te lijken. Nou, dat zou heel mooi zijn als NEC dat voor elkaar zou krijgen. Maar die goal, ook al valt hij nog sneller dan die goal van uh, Drost vorige week. Hij telt niet. En dan uh, heb je dus ook niks aan de, de statistieken. De eerste minuut zit erop. NEC leeft nog tegen Peck. En Alex Pastoor zit gewoon op de bank tegen Peck. Het is normaal. En de andere late wedstrijd is Roda tegen Vitesse. Richard Liesveld is er niet. Richard van der Maden wel. En Ed Jansen is de opvolger van de scheidsrechter. Die inderdaad toch wel een behoorlijk pechgevalletje had onderweg hier naar het diepe zuiden toe. De auto. Vloog in brand en dat is natuurlijk niet zo prettig. Flink geschrokken de scheidsrechter Richard Liesveld en Ed Jansen is inderdaad zijn vervanger. En heeft de wedstrijd een minuut geleden in gang gezet. Een interessante wedstrijd. Ik ben toch echt wel benieuwd. Vooral naar Vitesse. Na vorige week een blamage. Want zo wordt dat dan gezien in Arnhem. De wedstrijd tegen RKC Waalwijk. 4-2 verloren. Kan de ploeg van Peter Bos iets rechtzetten vanavond in Rode J.C.? Dat zal waarschijnlijk nog niet meevallen. Want Rode J.C. won vorige week van Cambuur met 2-0. Heeft veel nieuwe spelers er toch bij gekregen. En behoorlijk wat versterkingen ook met bijvoorbeeld een speler als Kali. Die ook vanavond weer op het middenveld speelt. Luiks is er gekomen. Speelt in de verdediging. En bij Vitesse draait het gewoon op dit moment nog niet. Vorige week dus een hele slechte wedstrijd tegen RKC en Peter Bos. De Bos heeft het elftal dan ook op een aantal plaatsen omgegooid. Chanturia, exit. Reis, exit. Van der Struik, exit. Allemaal zitten ze op de bank. En Prupper heeft vandaag een plek gekregen op het middenveld. Datzelfde geldt ook voor Piazon. Lucas Piazzon, een Braziliaan, gehuurd van Chelsea. Aan de linkerkant mag hij spelen. Terwijl de wedstrijd nu anderhalve minuut in gang is. En Rode -JC De aanval opbouwt via Donald. Op de helft nu van Vitesse aanbeland. De eerste. De beginselen van de wedstrijd wijzen uit dat Rode J.C. toch wel de aanval zoekt. Natuurlijk ook voor eigen publiek. Nu via Hupperts de aanval. En daar zit dan een been tussen van Van Aanholt. Maar Rode blijft in balbezit met is Dan even kort terug naar Donald. Donald dan terug naar het middenveld. En dan staat daar Kali. Overgekomen dan van FC Utrecht. Probeert het spel te verleggen naar de linkerkant. Daar zit dan Leerdam tussen. Die vorige week nog op het middenveld speelde. En nu als rechtsbek moet spelen. En dat heeft dan weer te maken met het feit dat Van der Struik dus door Peter Bos is gepasseerd. Jaar, vorig jaar werd het hier een hele, hele interessante wedstrijd. Toen stond Vitesse voor met 3-0 en werd het uiteindelijk in de slotfase 3-3. Ik ben benieuwd of het vanavond weer zo'n spektakel wordt. Drie minuten ook is dit duel nu oud en het staat 0 tegen 0. Over spektakels gesproken. Arman Afsaroglu denkt alleen maar, wordt die tweede helft maar beter? Nou, het kan bijna niet anders. De, de eerste vier minuten van de eerste helft waren leuk, maar de resterende 41 niet zo. De tweede helft is nu uh, 25 seconden onderweg met uh, RKC in de bal. Dus een lange bal gespeeld door doelman Seda, maar AZ pikt top rond de middenlijn en kan gaan, kan gaan denken aan een nieuwe aanval, maar dat lukt niet, want RKC kan weer overnemen. Nu Lamey, rechtsachter van RKC aan de bal. Speelt een breed richting de jonge centrale verdediger van RKC, Ingo van Weert. En die gaat dan helemaal naar de linkerkant van het veld, waar Damiano Schet nu de bal heeft. Schet, die zoekt zijn tegenstander op. Maar er komt er niet langs. Gaat terug. En dan gaat die bal halverwege de helft van AZ naar Sander Duits. De aanvoerder van RKC. Schet krijgt de bal terug van Duits. Duits speelt in op Joakim, de spits van RKC. Maar die weet hij niet te vinden. Waardoor AZ kan overnemen, lijkt het. Maar RKC zit daar goed tussen. En Kastelen nu aan de bal aan de rechterkant van het veld. Speelt de bal af op Braber. Braber naar Kastelen. Kastelen moet schieten. Kan die dat? Hij wil heel veel langs de tegenstander. Gaat dan liggen. Makkelij fluit. En hij fluit voor een zwalbe van Romeo Kastelen. Kastelen die een gele kaart krijgt. En dat lijkt een terechte beslissing. want Kastelen die zocht wel heel graag de grond op. We gaan nu even kijken of dat inderdaad zo is. De paas van Braber op Kastelen tegenover Wuitens. En Kastelen die struikelt over zijn eigen benen. Of nou ja, niet eens eigenlijk. Want hij loopt gewoon en dan valt hij opeens. Een terechte gele kaart dus voor, uh, voor Romeo Kastelen. Gegeven door scheidsrechter Makkeli. AZ mag dus de vrije trap gaan nemen. Keeper Esteban gaat dat doen. 46,5 minuut gespeeld in Waalwijk. Esteban moet de bal eventjes terugleggen van Makkeli. Die daar heel streng in is. En Esteban mag de bal nu gaan nemen. Dat heeft hij gedaan. Op verdediger Jan Buitens. Buitens aan de bal aan linkerkant van het veld. Komt met de diepe bal gezocht Spits Johansson. Die kan doorkoppen, maar daar kan de IJslandse rechtsbuiten Koetmotson niet aan. En dan kan keeper Seda de bal weer uitgrappen voor RKC. En dan neemt AZ weer over. En dan kan, kunnen die weer aan een nieuwe aanval gaan denken. 47 minuten gespeeld in Waalwijk. RKC AZ 0-1. Sam en Dave samen met Hold on, I'm coming. Roda Vitesse, Richard van der Achtste minuut, Roda in balbezit met het publiek er natuurlijk achter. Bal naar de rechterkant, daar staat Huppert. Voorzet gaat komen, wie staat daar bij de eerste paal? Dat is Nemet maar de bal gaat over de Hongaren heen. In de handen van Piet Veldhuizen, de keeper van Vitesse. Ja, het is 0-0, acht minuten op de klok. De beste kans zojuist, een minuut geleden, voor Vitesse. Met in de hoofdrol Lucas Piazzon, de Braziliaan gehuurd dus van Chelsea. Goede combinatie met Kazajsvi door de as van het veld. Piazzon kwam goed uit, maar wachtte net even iets te lang. Had de bal eigenlijk bij de tweede paal moeten leggen. Daar stond nog een speler van Vitesse vrij. Koos toen voor de moeilijke weg. Vitesse hield er nog wel een corner aan over. Maar die actie van Piazzon, dat leek er toch wel op dat deze jongen aardig kan voetballen. Ik heb hem een paar keer bezig gezien op de training. En toen zag je ook wel dat deze Piazzon... Echt wel een, een balletje kan schieten. Wordt ook al vergeleken. Zo gaat dat dan heel snel met KK, de wereldster van Real Madrid. Door technisch directeur Ted van Leeuwen. Maar die noemde ooit ook Yasuda. Die ook bij Vitesse twee jaar geleden tevoorschijn kwam. Die vergeleek die toen met Roberto Carlos. Alleen de voorzet van Yasuda was nog beter dan Roberto Carlos. Nou ja, dat hebben we allemaal geweten. Ted van Leeuwen heeft overigens ook wel eens een, een hele goede speler gehaald. hoor Laat dat duidelijk zijn. 0-0 de stand, 9 minuten zijn we onderweg en het is uh, best wel een aardige openingsfase tot nu toe hier in Kerkrade. Neckpack, Frank. Met uh, de openingsfase die uh, redelijk gelijkwaardig is. NEC uh, gooit flink wat energie in de strijd en dat is al uh, heel wat beter dan dat we de afgelopen weken van ze hebben gezien. Dus uh, heeft uh, Pack het behoorlijk lastig in de openingsfase van dit duel tegen de ploeg uit Nijmegen. Mokotjo pikt nu een bal op. Op het middenveld van Polen komt hem daar een handje helpen. Mokoccio is daar wat achter gekropen om de bal te ontvangen. En zo terug te leggen op Bejois. Dan kan Peck weer even iedereen keurig netjes op de plek zetten. En dan weer doorvoetballen via Van der Werf. Randje eigen strafschopgebied, maar er is weinig beweging voorin. ...bij Zwolle en dus moet de bal terug naar Bejois. En Peck staat te wachten, maar wel diep op de helft van Peck. Dus echt veel ruimte om de bal kwijt te kunnen heeft Bejois niet. Hij moet uiteindelijk over de lange bal gaan kiezen. En dan hopen dat Zwolle die tweede bal gaat winnen na het luchtduel. Daar komt die lange bal in de richting van Benson. Dat luchtduel verliest hij. Komt die tweede bal dan goed. Drost vliegt er even vol door. Van Eijden doet dat ook. Van Eijden doet het over de grond. En die verliest dan uiteindelijk op last van Vink die een vrije trap geeft... Jonssen gaat dan voor de bal. En dat lijkt me geen penalty, moet ik eerlijk zeggen. Als hij daar de tegenstander en de bal pakt. Nou en de bal betekent dat hij met zijn handen aan de bal zat. En het is niet verboden voor een keeper om zijn handen te gebruiken in het strafgebied. Daar in het duel uh, met, wie was dat, Saimak die daar uh, ligt. Intussen is de bal al lang en breed weer aan de andere kant. Want het tempo is uh, behoorlijk in dit duel. En dat is in ieder geval aangenaam voor de openingsfase. Saimak komt nog even bij. Van die diepe bal die hij krijgt van Klie Snel genomen, vrije trap. Dan is daar Jonssen. En inderdaad, die gaat uh, met de handen voor de bal. Er is niets mis met uh, uh, de actie van de keeper van NEC. Ook al wordt Saïmak daarbij uh, geraakt. Maar ja, dat is het risico als je zelf ook vol voor de bal gaat met een keeper in de buurt. Higden legt de bal breed. Hemlijn met een goede voorzet. En dan wordt jouw bal achterin weggekopt door Lachman. Dat is een leuke wedstrijd in de openingsfase. Er gebeurt genoeg voor beide goals in de eerste twaalf minuten. Maar datgene waar we op zitten te wachten, namelijk goals, die hebben we nog niet gezien. Ook in de tweede helft AZ sterker, Arno. Nou, RKC is beter uit de kleedkamer. Gewoon maar net een kans voor AZ via Hendriksen. Maar die schiet op de vuisten van Jan Seda. Eigenlijk een identieke openingsfase als in de eerste helft. RKC die komt stormachtig de kleedkamer uit. Krijgt ook een aantal goede kansen via Schet. En ook via uh, nog een keer, keer schetzak. Nee, het was Lamei die dan net overschoot na een goede actie van Schet. Eerst die uit de tweede lijn schoot op de, op de vuisten van Esteban. Die bal werd tot corner verwerkt. En Lamei uit die corner schoot de bal net over. En ook in de eerste helft was het zo dat RKC veel beter begon dan AZ. Maar na 3 minuten stond het 1-0 voor AZ opeens. En de vraag is of dat nu ook gaat gebeuren. Nou, ik denk het niet, want er zijn al 53 minuten gespeeld in de wedstrijd. Dus de tweede helft is inmiddels zo'n 8 uh, minuten onderweg. Het spel ligt nu even stil. Romeo Kastelen mag voor RKC aan de linkerkant van het veld een ingooi gaan nemen. Maar dat, nee, dat doet hij niet. Het wordt een vrije trap, zie ik voor, uh, voor AZ. Die bal gaat nu helemaal uh, over de zijne en wordt hij gespeeld door AZ. En dan mag uh, zometeen AZ een vrije trap gaan nemen. RKC is dus beter uit de kleedkamer gekomen. En dat zal het waarschijnlijk te maken hebben met een donderpraatspreek van, uh, van Erwin Koeman. Want zijn ploeg speelde dus niet goed in de eerste. De helft. En dat wil, wil het in de tweede helft gaan goedmaken. AZ nu een balbezit. Rond de middenlijn is het uh, Jeffrey Gouweleeuw. De centrale verdediger die het spel verlegt naar de rechterkant van het veld. Die Gouweleeuw krijgt nu de bal terug. Rond rand 16. Gouweleeuw die kan zomaar doorlopen. Joachim probeert er tussen te zitten. lukt wel. En Kastelen kan nu de bal overnemen. Misschien een counter voor RKC. Maar dan moet het wel opschieten. En dat doet het niet. Ze wachten. Want eigenlijk krijgt Kastelen niemand mee. Maar nu dan misschien via Braber aan de linkerkant. Maar die moet ook weer terug. En zo lijkt ook deze aanval weinig op te leveren voor RKC. Dat dus wel beter is begonnen. Aan in de tweede helft, maar dat heeft nog niet geresulteerd in goals en zo is het na 55 minuten voetbal hier in Waalwijk nog steeds 1-0 voor AZ. Twee wedstrijden zitten erop. PSV Go Ahead 3-0 en Cambuur Groningen 4-1. U hoort het bij RKC AZ is het na 10 minuten in de tweede helft 0-1 en na 10 minuten bij NEC Paxvollen en bij Roda Vitesse in de eerste helft is er nog niet gescoord. Beide dus 0-0. We gaan op naar het NOS journaal. Daarna nog 2 uur de lijn. Landgenoten, denkt u wel eens, het kan niet gekker? In deze krankzinnige wereld? Nou, dan heb ik nieuws voor u. De hele maand augustus, elke zondagavond om kwart over zes, de Studio Itzela Sportzomer. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Skoda heeft de Tour de France voor de tiende keer helemaal uitgereden.